Middernacht, maandag 22 april. Mark Visser met het NOS-journaal. Op advies van de politie zijn de komende dag in Leiden... alle middelbare scholen en mbo's dicht. De sluiting is in verband met een dreiging van een schietpartij... op zeer korte termijn, zegt de politie. Dreigement is geuit op een internetsite. De gemeente, de politie en het OM nemen de zaak zeer serieus... en hebben daarom alle scholen geadviseerd om de komende dag dicht te blijven. En dat advies hebben ze opgevolgd. De politie in Leiden heeft nog niet kunnen achterhalen wie er achter het bericht zit. In verband met het onderzoek wil de politie niet zeggen welke school of scholen in het dreigement worden genoemd. Leerlingen en ouders zijn vanavond geïnformeerd over de sluiting. De broers die worden verdacht van de aanslag bij de marathon in Boston hadden mogelijk plannen voor meer aanslagen. De politiechef van de stad sluit niet uit dat er meer explosieven in de stad zijn geplaatst. Volgens hem hadden de twee een behoorlijk arsenaal aan zelfgemaakte explosieven. Waar die explosieven zijn gebleven is niet duidelijk. De jongste broer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Op dit moment is onduidelijk of hij ooit kan worden verhoord. Volgens de burgemeester van Boston is zijn toestand zeer ernstig. Het Nationaal Comité Inhuldiging hoopt komende dag met een oplossing te komen voor het wegvallen van het Koningslied. Dat zegt een woordvoerder van de Rechtsvoorlichtingsdienst. Er is de hele dag telefonisch overleg geweest tussen het Nationaal Comité, Radio 2 en de Nederlandse publieke omroep. Het comité is nog steeds van plan de Koning op 30 april toe te zingen. Componist John Juulbank trok het Koningslied zaterdagavond terug na een storm van kritiek. Het weer, vannacht, opklaringen, het kan licht gaan vriezen. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor... Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radio show van Koon. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En beeld bij geluid heb je op echtejanne.nl. op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kan een bellen voor de Echte Janne Radiospel. Het gaat. voor nummers 0800-1121. Heel natuurlijk voor wat een geleuter. Hele de stelling van vanavond is... Wij willen het Koningslied terug! Nou en of, Jan? En een echte Jan, dat ben, je, dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus roep je op om vooral auto's, huizen en hoeren te kopen. Terwijl het nog nooit zo hoog werkloos is, is geweest als vandaag. Zoals de voormalig rechtsliberale premier van dit land, Mark Rutte. En dan ben je een ontzettende Johan, Jan-Jan! Dat dacht ik wel, Jan. Dan laten we nog even kijken wie deze week om hier een echte Jan of ja. Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, voormalige Jan uh, Fredje fretje teven. Voel me niet beschaamd. Uh, we, we hebben het vertrouwen van de kamer, dus we gaan door met optreden. Ja, Fred die overleefde een debat over de dood van een Russisch asielzoeker. Ter nauwe nood, uh, de hele oppositie, minus de SGP, PVV en 50PLUS, wilde dat de Teef zou opstappen. Maar meneer mag blijven zitten omdat de PvdA geen zin heeft in gedoe. In het gedoe-kabinet uh, Rutte 2. Dus de Teef mag blijven. Maar weet je wat een groot grap was? Hè? Hij zei op een gegeven moment in het debat. Ik wil 100% vertrouwen. Ja, nu heeft hij eigenlijk maar 66% vertrouwen. En toch blijft hij zitten. Ik had het toch ook wel echt voorgevoel van dat ze het doen hoor. Ik denk dat de Teef zegt het wel, maar de Teef blijft lekker zitten. De Teef is er. Johan, wat eerst dat hele gevangenis van vorige week. Ja, en nou de, dit weer. Ja, een, een enkelbandje kan ook wel. En ja. Een enkelbandje kan ook wel. De Teef, die zou, die zou iedereen opsluiten. Ja. En nu kan een enkelbandje nou, ook als wel. de teef, Allemaal tegen de muur. Dat was ja. de Teef vroeger. En 100% vertrouwen. Ah, oh, 66% is ook wel genoeg. Nou ja, zit nou, toch zeg, lekker. De, de Teef is de Johan. Ja, Klaar, precies. Eh... Uh, nou, deze vrouw ook, Marianne Thieme. Staatssecretaris is niet in staat de verplichtingen uit te voeren, en blijkt het in hem gestelde vertrouwen keer op keer niet waard. Alleen Die stem al. Maar goed, de Poes wilde even. De dierenpoes Poes wilde even. Haar ballen tonen tijdens het debat over de toekomst van Fred Teven. Hetzelfde verhaal als net. Hè? Ze kwam met een motie van vertrouwen. Een wat? Een motie van vertrouwen, inderdaad. Want ze hoopten een punt te maken. En het punt was dan natuurlijk zoiets in de sfeer: van... misschien is hij wel niet weggestuurd. Maar hoeveel mensen vertrouwen hem nou echt? Nou, het kwam helemaal niet aan. Het liep helemaal mis. Ze stond eigenlijk gierend voor Dus. Nou, ja. Marjantie van Joan is, is natuurlijk niet echt een verrassing, Jan. Nee. Nee. Maar ik wil het toch wel even horen. Ja, maar Jan team is een Johan. En niet zo klein beetje. Zo. Ook. Oh, over Johan gesproken. Albe oh. Zijlstra. Er is een uh, sociaal akkoord. En uh, dat is goed. En dat mag ook gezegd worden. Zo. Nou, dat mag ook gezegd worden. Je hebt gelijk ook hoor. Albe stond ooit bekend als een rechtshardliner bij de VVD. Maar ja, dat zegt niks van, dat was onze Fred Enkel enkelbadje Teve ook. Zelfs daar, die moet zich in alle bochten wringen om het sociaal akkoord goed te lullen. En dit terwijl hij toch de fractievoorzitter is van de partij... die ons bij de verkiezingen nog waarschuwde voor de socialisten, Jan. Ja. Ja, en uh, nu likken diezelfde socialisten hun vingers bij dit akkoord af. En dat doen wij een klein beetje vreemd. Of niet? Dat doen we niet een, een heel klein beetje vreemd. Dat doen we gigantisch vreemd, eigenlijk. De VVD uh, weet niet waar zij mee bezig is, kan ik zo zeggen. En toch heb ik het gekke gevoel dat halverwege nog wel ver gaat komen. Ik heb het gevoel, helemaal niet Jan. Nou ja, dat, dan, dan delen we dat dus zeker een niet. Nee, maar ze spelen, hij is nu lekker het dualisme zogenaamd aan het uh, spelen. Maar het is allemaal uh, kletskoeken. Uh, denk je? Ik denk het wel, ja. Het is niet de bijl aan de wortel van de stoel van Mark Rutte. And the answer is no. Okay, Jan. Nou, in ieder geval habbelse uh, ultra ja. als je luistert. Je bent de Johan. Ja, nou, en dan hebben we er nog één om het me helemaal klaar te doen maken. Dat is John Hjulbank. Oh. <laughs> Ik hoor alleen maar van, het is, het is uh, slecht of kloter. Ja, dat klopt. Uh, het wordt gewoon nu een beetje gezeken. En, uh, oh. ja, dat hoort ook bij ons volk. Zo is dat. Slecht. Nou, daar zegt hij een waar woord, Jubank. Maar o -o -o. Dat, dat neemt natuurlijk niet weg dat hij, een, dat hij een verschrikkelijk lied gemaakt heeft. Het is zo slecht dat, dat, dat, dat er werkelijk geen woorden voor zijn. Maar goed, uh, het, breng je het dan uit, weet je wel. Zet je dan die hele nest met, uh, met sterren om en, en, en zo. Rol je die uit, uit, de, uit de kast... En breng je het. De. Ga er dan ook voor staan. En, en ga er niet het terugtrekken als iedereen boos op je... Zou als mensen het niet vertellen? mooi vinden. Als een paar mensen op Twitter zitten te zeuren. Ja. Joel Newbank is verantwoordelijk voor de meest grote bagger... die Marco Borsato ooit in zijn leven heeft gemaakt. Ik noem mijn nummer. Binnen! Binnen in mijn hart, binnen in mijn ziel. Van binnen! Nou, dat vind ik wel van, mooi. Vandaag is rood is heel de mooi. kleur van... Het is vreselijk. Het ja. is net zo klote als het klote lied. Dus niet zeiken en dan weet je. Je nee, maakt dus, gewoon zeikmuziek klaar. Ja, precies. Dus, dus, dus, dus je trekt je liedje er niet in en gaat niet lopen miepen en baby's beledigen. Dus, dus onwaardig is dat, Jubang. Ja. Ik ben een Johan. Hup, Dag. Nou, uh, ja, dag. Echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan. Zo, dan beginnen we erbij. Oh, tjap, tjap, tjap, poe. Daphne de Boer, die <laughs> ging scheiden en kwam uiteindelijk terecht in het bed van de zoon van Muammar Gaddafi. Oh. Over dat verhaal praten we straks natuurlijk verder. Maar eerst even de actualiteit van onze hoofdgast van vanavond. Uh, welkom, uh, Daphne de Boer. En zij is natuurlijk ook de schrijfster van het boek De Laatste Vlucht. En dat gaat weer over dat hele gezoden in Libië. Maar nu ben je hier in de studio. Ja. Ja. Gaat het goed met je? Ja, zeker. Je zit zo ver van die microfoon af, dus daarom schreeuw ik zo. Nou. Dan. We gaan eerst eventjes hebben over actualiteiten en dan denk je, moet dat nou? Ja, dat moet. Dat is onderdeel van het programma. We hebben bijvoorbeeld ook een spel dat oh, Ja, er komt nog een heleboel hoor. Waar je, ja, echt, we praten heel af en toe met je, als Jan tenminste niet aan het woord is. Nou, het liefst en, ben ik aan het woord. Dan, ja, nee, maar dan het allemaal nog onderdelen tussen. Maar dan ga je zelf merken allemaal. We gaan lekker los. Ja, laten we beginnen met de actualiteiten. Waar, de, nou, actualiteiten. Nou, de actualiteiten. De waar actualiteiten. Waar eigenlijk, moet eerlijk zeggen, de hele wereld mee bezig is geweest. Ja. Wat zeg ik? Het hele universum. Ja. En, en daarbuiten. Ja. Wat vind, vind jij nou van het koonslied? Ja, dat had anders gekund, hè? Nou ja! Onvoorstelbaar. In één keer die vinger op die zere plek. Nou ja, weet Drie je, vingers in de lucht! Zij heeft natuurlijk ook een schitterend nog een hele goede opleiding gehad. Zijn af de boer, hè? Wel stage gelopen, ook hè? op een hele goede plaatsen, Echt de dingen ja. geleerd waar, waar je anders toch... Ja, bij jou zeker. Ja. Hey, dat dus uh, wist ik ook niet meer, maar weet ik heb in plotseling mee geconfronteerd. Als jij wakker wordt, hè, wat denk je dan nou? aan? Nou, niet aan het Koningslied in ieder geval. Ook niet aan stampot. Nee. <laughs> zo wordt het zo aan. Ja, wat, nou. Nee, maar... maar even over het Koningslied. Waarom was het slecht? Ja, die tekst kon echt niet. En, uh, Jan? Ja. Nou, weet je het niet met me eens dan? Voorkomen. Voorkomen toch? Maar ik wil ook graag dat je het uh, muziek afzeikt. Nou, de muziek was ook echt bagger. Ja, maar je zou er best een filosofische observatie over mogen doen. Nog. Hier staan ja, we over, over de Nederlands volksaard en zo. En dat, dan, dan... Nou, kijk, als je natuurlijk iedereen vraagt om aan iets mee te werken... dan krijg je gewoon een, een, een hoopje van eigenlijk ellende. En als er nog een heel erg kundig iemand daar wat van kan maken... prachtig, maar dat is niet gebeurd. Zie je, dat is toch een leuk stukje nieuw inzicht. Wat Daphne de vinger oplegt, wat we nog niet hadden gehoord... in de hele discussie, Jan, is natuurlijk... Het volstrekt voor de hand liggende feit... dat als je allerlei mensen een klein stukje laat maken van iets... dat als je het op een hoop veegt, dat het natuurlijk kutzooi wordt. Mag ik eventjes? Ja, sorry. Kijk, op een dag zat die YouBank bij de Wereld erdoor, zat hij dat melodietje te laten horen, want dan had hij nog op de plank liggen. En dan lag niet wat? voor niks op de plank. Een, he? Ik heb nog een melodietje op de plank liggen, dat zei hij zo. Ze. Ja, ik heb nog een leuk melodietje op de plank liggen... Je, maar hem op de plank, omdat je het niet kon verkopen. Nee. Toen ging je dat dus ja. voorspelen... Ik zat per ongeluk dus naar de wereld daardoor te kijken. Doe je dat wel vaak, hè? Nee, niet zo heel vaak. Nou ja, ik heb het één keer gezien en heb je het hele jaar gezien. Maar in ieder geval, in ieder geval hij, hij doet dat dingetje Toen dacht ik, goh, wat een zeikig geluidje, dat ken ik al. Dat was het dan, hè? Maar daar is het probleem niet helemaal mee begonnen. Het probleem begonnen dat het volk, de mens, mocht de tekst insturen. Ja, dat zegt Daphne net. En wat gebeurt er dan? Nee, Daphne had het over al die uh, artiesten. Nee. Nee, nee, nee, nee. Al die mensen, die stukjes tekst maar je moet wel even een beetje luisteren, joh. Oh, sorry. Nou, ik dacht eventjes dat het uh, nog niet verteld was. Oké, okay, wat zei je dan met al die mensen? Die, uh, <laughs> ja. Als iedereen een klein stukje doet, dan moet je een heel kundig iemand hebben... om daar een geheel van te maken. Ja. Ik dacht dat je het al over die waardeloze zangers allemaal bij elkaar nee, had. Nee, nee oh. dat, dat, dat was het probleem op zich niet. Dat Die, die zangers allemaal een beetje, dat is wat er hoort. Oké, dan wil ik toch nog even mijn punt afmaken. You are the world, weet je wel, of zoiets. Dat Weet je dat ding nog? You are the world, the world. van, van die, man, die, die gekke man. Die, het punt meer, is wat Bob, ik wil Scheldorf. maken, en niet eens alleen omdat het een soort... Uh, Piet Veerman, uh, Selling Home Across the Oceans-achtige <laughs> sound heeft... Dat maar dat ze dan op een gegeven moment zitten ze bij elkaar aan tafel. En dan zeggen ze, jongens, het klinkt leuk. Een beetje Volendamse, dat doet het goed onder het volk. Maar we vergeten een groepje. De allochtoon. De neger. En daar gaan we fijn een fijne stukje voor rappen. En dan zeggen ze, oh wat een leuk idee. Ja, dan vinden die Nederlanders leuk. Rappen. Dan weten dat zo gaat. Dus ja, een stukje multiculti gaan ze rappen. En dan halen ze een lange Franse diemen. En die gaat heel slecht rappen. En dan... Alle half tonen die van rep houden. Nou, dat is ook niet zo heel veel die denken. Jezus, wat is dit voor slecht? Maar daar wordt echt serieus. zo over nagedacht. Laten we lekker een maken met een stukje rap van Lange Frans. Ja, en dan gaat het mis, jongens. Je mag best wat zeggen daar van af en toe hoor. Ja, nee, ik uh, toevallig las ik net iets over Ali B. Ja. Die uh, zelf dus ook zegt: oh. ja, ik vond het hele rapstukje eigenlijk helemaal niks. Maar het comité wilde dat er zo graag in. Ja, en waarom? Ja, Natuurlijk, ja, om het Vol te cultureen. Ja, maar ik, ik, ik zit me nou toch iets ook voor te stellen. Hoe zou zo'n comité dat... Wie zijn het eigenlijk? Allemaal blanken. Ja, goed. Want die verzinnen dat soort Ook oude blanken, denk ik, of niet? Allemaal waarschijnlijk mannen. Een kiezen En die zeggen, oh, dat vinden ze leuk. Dat vinden die, die, die, die, die leuke, donkere, gespikkelde mensen. Die vinden iemand, het leuker. Ook iemand die dan een beetje de gewoontes van het hof kent. Nou, dat vinden Willem-Mallis dan maximaal wel mooi. Ja, en Ali B... Die heeft ooit uh, tegen de koningin uh, Jo gezegd en een hand gegeven. Dus, dus die valt wel ja. in de smaak. Leeft Jos Brink nog? Nee, die is dood, mevrouw. Weet je wel zoiets? Is Jos Brink dood? Volgens mij wel. Kijk, ja, de is... ja. Maar in ieder geval, uh, Ali B, die vond het slecht. Nou, die vond het rapstukje dus zelf of ook heel slecht. Maar grappig, hè? Ja, maar hij deed het wel. Ja, ja maar hij maar... ja, is ook een, een Lievert natuurlijk. Nou, zo'n gewoon... commerciële hond, bedoel je? Oh, ik dacht wel Lievert. Maar ik moet eerlijk zeggen, voor een ton uh, zingen ook nou. een stukje, hoor. Hé, hey, 73% van de Nederlanders is een monarchist is gebleken. We zijn opeens in een soort Noord-Koreaans Noord land terechtgekomen. We vinden opeens de, de grote leider fantastisch. Wat vind jij ervan? Ja, nou ja, ik vind het koningshuis best leuk. Gewoon ceremonieel, maar meer ook niet. Hoe vond je het interview? Het interview, ja. Weet je, ik hoorde bij Paul Witman zeiden ze: ja, we wilden zo graag een echt gesprek met de echte spanning en gewoon de, de vragen die ja. men wil stellen. Ik vond het totaal geregisseerd en helemaal niet spontaan. Nou, dat zeiden wij nou ook tegen elkaar, Jan en ik. Zou je zo, daar nou? nou niet gewoon, uh, weet je wel, Albert Vlinder moeten neerzetten? Dat je gewoon het entertainment karakter van het hele gedoe benadrukt. Rellen. En dat je gewoon weet van, nou, nee, dat, dat is gewoon in elkaar geknutselde flauwekul. Ja. Twee blues Jan sprak vanmiddag de provincie. Als het mij hadden gevraagd, had ik het zeker niet gedaan. Want ik, mijn reputatie als journalist is mij ja, Ik zou je vertellen, ik ben niet een serieus journalist. Kan je maar, en zelfs jouw reputatie is heel Nee, er Maar je veel waard. gaat daar toch niet zitten en dan, en dan uh, mag je de, de, de vragen voor, voorlezen die de RVD heeft goedgekeurd. En als, als Willy Maxi uh, even denkt: van nou, god, laat ik eens eventjes langs de, langs de lijnen lopen waar, waar wat niet uitgetikt is. dan zie je op een beetje krip. Ja. Ja, dan ga je het er niet voor lenen. Nou ja, zij wel. En ze vinden zelf dat ze een uh, journalistiek verantwoord eindproduct hebben geleverd. Hè? Dat zijn de woorden. Ja, uh, uh, dan ben je gewoon een kripmes. Dat wel. God, no, no. Nou ja, ik nou ja. vond wel dat hij dat heel authentiek overkwam bij Wil. Nee, maar vond je dat echt? <laughs> nee, maar vond je, wa, was het, nee, maar was er nee, iets interessants? Uh, nee, ik vond dat, dat Maxima heel raar lachte. Een beetje zo'n paard. Ik vond het wel, wel aantrekkelijk. En, en nu die, die, die teruggetrokken klantvlees, daar hou ik zo van. Dit uh, kost een lintje, vriend. Oh, sorry. Nou ja, nee, de, maar de, ik bedoel, je mag best zeggen, ik, ik denk dat de republiek beter is. Maar om nou te zeggen dat de nieuwe koningin hem lijkt op een paard. ja, lachte als een paard dan. Oh, dat valt wel mee. Max, als je luistert, alleen als je lacht, dan nee, is hij eruit. Oh ja, dat had ik ook. Ik had er iets van. Max Maxima, hij is best gewoon op zich een beep. Trek dan ook even wat leuks aan, weet je wel. Dat kan ja, zo... toch niet? Ze moet helemaal keurig. Nee, maar dat is dus echt niet haar rol. Keurig werkt niet bij haar. Het is een Argentijnse wulpse vrouw met ja. heupen en rondingen en, weet je en wat... een hoop rimpels ook trouwens al. Maar goed, dat geeft niet. Zolang je maar een beetje horenjurk jurk aantrekt, komt dat allemaal goed. Maar weet je wat je punt was? Nee. Uh, bij alle interviews tot nu toe... was Willem-Alexander natuurlijk een beetje een lulletje ja, rozenwater... ten nee, aanzien van deze vrouw. Ik snap het Die gezegd... Ja, het is een lulletje rozenwater vergeleken met deze vrouw. Want het is natuurlijk ja. een vrouw met, met, met hersenen... en, en, uitstraling en, en is een uitstraling en maar, een mooi uiterlijk. Alles ja, wat hij niet heeft, zeg het is maar. Een, ja, hij, is niet zo, hij is best lelijk en, en. hij praat moeilijk. Nou ja, ja. Dat, maar voor de rest is het een heel integere waterdeskundige. Dat weet ik wel zeker. Alleen ze hebben tegen haar gezegd... En haal je godverdomme van je kanes. Want, want hij ziet er dan zo lullig uit... bij als jij dat zit te praten. Het is een beetje met ons eigenlijk. Uh, ja. dus jij bent echt op Maxima en ik ben dan Willem-Alexander. Ja, ja, ja, zeker. Alleen, ik denk dat het in geen enkel geval bij ons goed is... als jij de leiding neemt. Maar goed, het maakt niet uit. In ieder geval, wat er ook gebeurt. Ja. Uh, dus, dus, dus, dus, dus, dus Maxima, die zat hem zo aan te kijken van... Oh, jongen, wat plekje je eigenlijk. Ik het gewoon oh, weer. Mijn man, <laughs> ja ja Zullen we de gast ook wat vragen? Ja, dat is goed. Uh, ja. Ja, ja, ja. Die bommen, borsten... Wat dacht jij? Wie heeft dat gedaan? Wat dacht je toen? En die bommen in Boston, ja. ja. Bij die marathon? Ja, wat ik nee, ervan dacht... Was, de... was je, je, je hoort het, oh nee, op het nieuws. Ja. Bommen bij de finish van de marathon van Boston. Oh, oh, dat zijn vast right-wing Tea Party Americans. Of dacht je, nou, dat zullen die moslims wel weer zijn. Of dacht je, helemaal niks, wat dacht je? Nee, ja, ik wilde gewoon weten wat er aan de hand was. Ik dacht nog niet zo heel veel, in, eerst eerste dansen hoor. Okay. Want dat was een beetje de wedstrijd. Hè? Of nou uh, right-wing extremists waren of moslims. Dat, dat was de, volgens mij de enige twee smaken waar we ja. het konden kiezen. Ja, en dus ontstaat er een klopjacht. En, uh, maar ja, op zich. Nou, dat kunnen ze wel. Hè? Dat moet ik toch, toch nageven, die Amerikanen. Klopjachten organiseren, dat kunnen dat ze. Dat kunnen ze. Gewoon meteen het hele leger eruit gerold, De hele stad opgesloten in de kelder om achter twee Tsjechische jongens van 19 en 24. 26. aan te... De... Ja, maar oké, maar we wel met bommen en geweren. Oké. Okay. Nee, maar toch, ik niet. zeg toch ook al, ik was toch gewoon complimenten te geven. Ja, nee. De een, jongen, tanks, vliegtuigen, drones, ja, in Nederland 16, ja. in Nederland Ja. He? De, de, het is er één dood en één ligt in kritieke toestand uh, in het ziekenhuis. Nou, dat, ik nou, zeggen, geen... dat is redelijk effectief gedaan. <lacht> Probleempje opgelost. Ja, ja, in Nederland hadden we één we sociaal werker hadden we erop afgestuurd en een stagebegeleider. En ja. een enkel bandje hier en daar. Ja, eentje nou, uh. Ja, misschien. Ik weet, maar in ieder geval hadden ze geen guns gehad hier. Dat is wel van niemand ja. zeker. Is. Maar goed, laten we het eventjes naar Nederland halen. Uh, want, oh, ja? want de IVD zegt van ja, maar, maar uh, die haat, er wordt hier helemaal niemand zot. Nee, joh. Nobody! Nee, nee, dat gebeurt niet. Geloof je dat nou? Nee. Nou, mooi, zijn we er ook bij Ja, is lekker. Even dingetjes oplossen, op Jan. Ik vind ook wel gewoon een heel helder antwoord. Vind ik ook een goed ding in een gast. Nee. Nee, nee maar we hebben ook wel eens gasten. Jullie blijven maar doorlullen, joh. Dan word je helemaal gestoord <lacht> Ja, maar dat en, doe jij ook. En dan ga je uiteindelijk vragen, nou is nou ja of nee? Nou ja, je, je zegt er gewoon aan het begin. Dat is gewoon allemaal veel makkelijker? Hé, hey, we praten straks met je verder over je boek. Want de actualiteit is het allemaal worstwezen, joh. En over, nou, niet alleen het boek, maar wat er gebeurd is. Het leven. Het leven. Ja. Van... Nee, en leven. En leven door. Maar hier komt het op het eerste. Weet je, wat, we het over die vaste onderdelen in deze show. Nou, ja. daar komt er nu eentje aan. En dit uh, ja, ja. gaat over Jan. Die kan langzamerhand zijn lintje wel op zijn bierbuik schrijven. Want de Republikein in hem is wakker geworden. En dat gaat hij nu vertellen in zijn column La vie Jan Roos. Mooi gezicht. Ja. 4,4 miljoen onderdanen keken afgelopen woensdag naar hun nieuwe koning en koningin. De NOS en RTL zonden het grote interview uit. En dat gesprek met Rick Nieuwman en Marielle Tweebeke... zeiden Willem-Alexander en Maxima niets. Tenminste, niets interessants. Het grootste verhaal was dat Wim Lek zich geen Bertha 38 wil noemen... en dat hij het ceremoniële koningschap zou accepteren... terwijl meneertje ook daar ook geen enkele keuze in heeft. Nou ja, opstappen, maar ja, dat doet hij dus niet. Verder vond de aanstaande koning het onverstandig dat er bezuinigd wordt op het koningshuis, omdat hij dan personeel moet ontslaan. Een stalknecht of een kamermeisje minder zou een ram zijn, aldus de man die 825 ruggen per jaar gaat verdienen. Het ergste kwam na het kritiekloze en opzichtig geknipte interview. De duiding! Juri Aalbrecht, Femke Halsema, Jules Paradijs en Kiesja Hekster zaten aan een tafel te vertellen wat een fantastische mensen toch een fantastisch interessant gesprek hadden gevoerd. En oh, oh, oh, wat waren ze fantastisch en enig en lever het koningshuis en oranje boven. Niets, maar dan ook niets wat er ook maar in de buurt kwam van enige kanttekening. Het dieptepunt van deze Noord-Koreaanse verering was het optreden van de nieuwe social mediaman van de staatsomroep. Tien positieve juichtweetjes las hij voor. Geen enkele wanklank. niets. Terwijl er in mijn timeline genoeg werd geklaagd, maar nee... Lang leven de koning en zijn vrouwtje en applaus. Alsof dat nog niet eng genoeg was, had de NOS even een peiling onder het volk gehouden. En het resultaat was er eentje waar Saddam Hussein in zijn hoogtijdagen van had gezegd dat het wel erg ongeloofwaardig was. Want bijna 100% van de onderdanen vond de koning een absolute topper. De monarchie was helemaal te gek, zijn vrouw was het beste wat ons land ooit is overkomen. En het land werd gered door de waanzinnige inzet van die enorme leuke helemaal te gekke fantastische oranjes. Het was gewoon gênant. Maar ja, wat wil je? Kritiek op het koningshuis kan je van hofpropaganda omroep NOS toch echt niet verwachten. Echt, nu al het onbetwiste hoogtepunt van dat deze show. Goed dat Tens het gezegd zij, wordt. Eh, Goed dat het gezegd is wordt. Ja. Nou, in ieder geval, uh, jongens, uh, na haar scheiding werd... Daphne de Boer's scheiding. toen ze bij haar man wegging... werd Daphne de Boer opgevolgd door haar vriendin, het model Talita van Zon... die haar later als hoer zou verhandelen aan uh, Matthijs M. Gaddafi... de zoon van de Lib Libische dictator. Zijn u er nog? Althans, zo zou je kunnen opmaken uit het boek... De laatste vlucht van onze hoofdgast, al hier... Daphne de Boer. Hoi. Hey. Ja, jeetje, dat was een hele een lange intro. Maar nou. er moest ook veel in verteld worden. Um, je hebt een boek geschreven over een verwonderlijke fase in, in je leven... die nog steeds voortduurt, dat heb ik een idee. Yeah. En, uh, uh, je hebt in een boek heb je de vrouw over wie het gaat... met, met wie je die, al die problemen hebt meegemaakt... een andere naam gegeven. Waarom heb je niet gewoon gezegd, nou, dit is haar naam. Hoppakee, zo zit het in elkaar nou, iedereen heeft in principe in het boek een andere naam gekregen. Ja, de enige was... naam die ja. erin staat is uh, Moetisim Gaddafi. maar de man is dood. Dus ik denk niet dat hij daar heel veel moeite mee heeft. Nee, hij ja, ja, gaat geen proces het. beginnen. Nee. De kant is zo bijzonder. Nee, sowieso, maar nee dan dan dat dan was ook de vraag. Waarom heb je niet gewoon... Ja, het, is het is natuurlijk, nu een soort roman, maar er geen roman. Want het is overduidelijk dat het een, een zogeheten waar gebeurd verhaal is. Of zijn, heb je er dramatische elementen aan toegevoegd... zodat het boek dan toch weer net niet zo is als de, als de werkelijkheid? Dat is lastig om daar antwoord op te geven. Nou, hoe nou, zou je het nou toch willen proberen? Ik vind het namelijk een hartstikke boeiende vraag. Ja, het is ook een hele boeiende vraag, maar daar zitten allerlei juridische haken en ogen aan. Uh... Oké, okay, je kan het omgekeerd niet zeggen, het is zo gebeurd, maar je mag dat niet zeggen, want dan zou je er daarmee een juridische aanklacht doen tegen iemand die bestaat en die daar weer boos om wordt. Jij zegt het. Goh, we als we dit gaan krijgen de hele re... tijd. <lacht> we, zullen we die mevrouw dan bij de echte naam noemen, of zullen we maar net doen of ze een romanfiguur nou, iedereen is? iedereen weet dat ja. het over die Talita van Zol gaat, en ja. die noem je dus niet zo. Waaie! Nou, omdat ik natuurlijk een boek heb geschreven over mijn ervaringen en mijn belevenissen. En, ja, nou. Ja, nou. Nou, als ik een, Kijk, boek, als ik een boek schrijf boek over mijn ervaring met mijn moeder, dan noem ik het dan bij de naam. Ja, nou, dat is jouw keus. Nee, maar jouw keuze is anders geweest en dat is niet voor niks, toch? Nee, dat is niet voor niks, maar dat is wat ik net zeg. En daarbij, ik heb mijn eigen naam ook niet in het boek gebruikt. In het boek, uh, is... Nee, precies. Nou, omdat het in het boek namelijk ook nogal vaak gaat... over het gebruiken van je volledige naam... zoals jouw jou dus in, in werkelijkheid ook is overkomen. Hè? Ja. In, in, in, in, daar we het straks nog over te spreken. Ja. Uh, nog even, toch één vraagje voor alle duidelijkheid. Je doet dit eigenlijk omdat je er geen juridische harwaard van wil krijgen. Nou, ook omdat ik gewoon iets meer afstand wilde nemen... van okay. uh, alles wat er gebeurd is. Ja, ja, precies. Dus je, je geeft de twee overal spelers een andere naam... en dan sta je een stukje verder af. Nou, in principe, iedereen die meedoet geeft een andere naam. dus ook de mensen in mijn omgeving. Ja. Dat is een stukje bescherming voor mijn omgeving. Ja, maar precies. Oké, okay, nou, we gaan we, het behandelen alsof het jouw ja. levensverhaal is... en ja. niet een boek. Oké, okay, hoe vind je nee. dat? Prima. Ja, kunnen we daar ja. nou wat mee? Uh, ja. <coughs> ja, nu vind ik het alweer moeilijk. Ja? Ja, want, dan, want jou is iets, uh, iets, iets heel ergs overkomen... en dat is, dat is toch een ding in de geschiedenis. Ik bedoel, met die hele opstand in Libië en het hele verhaal... en dan, en nou weet ik niet waar ik over ga lullen. Ga ik nou lullen over, over wat je hebt geschreven of wat je hebt meegemaakt? Dat zeggen we net. We gaan het net behandelen alsof het is wat Daphne heeft meegemaakt. En dat daar een boek van gemaakt is, laten we eventjes... Ja, maar kan of... dat dan, juridisch gezien? Ja, ik kan toch vertellen over wat ik heb meegemaakt. Goed zo, precies. En als iemand anders er anders over denkt, dat moet dan maar. Daar hebben we het vanavond niet over. Zullen we het zo afspreken? Ja, goed Hebben we nu God aangezien we dat zo. Nee, maar we zijn er doorheen. Moet je horen. Oké, beginnen bij het begin. Jouw relatie loopt op de klippen. En daar is plotseling een vriendin die een tijd niet gesproken hebt. En die zich als het ware op een razende roeland meester maakt van jouw problemen, van jouw situatie. Is er altijd flessenwijn, toestanden? Hoe werkt zoiets? Ja, nou ja, uh, als je gaat scheiden en je hebt jonge kindjes... dat is natuurlijk niet de meest fijne periode in je leven. En dan zijn nee. vrienden en vriendinnen heel erg welkom. En zij was daar en ze was er altijd. En ze was ook echt heel leuk en lief en uh, vermakelijk. En... Opeens was ze er? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, want je, had, je kende haar al wel voor die tijd. Ik kende haar al wel. We hadden het contact weer verloren. En uh, we zijn elkaar op Facebook weer tegengekomen. En eigenlijk zodra ik vertelde dat ik bij mijn man weg was... Uh, hebben we een afspraak gemaakt... En vanaf dat moment. Uh, Waarom ja. is je in eerste instantie die relatie verwaterd? Ja, compleet andere levens. Oh, maar niet omdat, omdat je er toen al uh, een huichelaar vond of zo? Nee, ik ben uh, denk ik een maand toen met haar omgegaan en dat was heel snel weer. Uh, nee, ja. precies, dat viel okay. me zo ook een beetje op. Dat, dat, het, het, het, het, het laait echt op, hè? Het ja, is, echt het een, is een, een periode van zes weken. Kun je nagaan, dat is ja. het hele verhaal. Uh, voordat we dus naar Libië gingen, een periode van zes weken. En, en dat kon gebeuren, zeg je eigenlijk, doordat, doordat jij in die, ja, zo behoefte dat aan vrienden en aandacht... ook misschien wel iets anders om te doen, hè? Dus die gekke zaak van haar met die ex-vriend behandelen en zo... en dat helemaal dossiers gaan zitten sorteren. Nee, ik, dat, ik had het gevoel dat ze heel uh, onrechtvaardig werd behandeld... en daar ben ik niet zo heel goed in. Dus ik had het gevoel dat ik haar moest helpen en zij steunde mij ook waar ze kon. En dat, dat, ja, dat vond ik wel fijn. Keeps your ja. mind of things en zo, en je bent bezig met iets anders. Had je niet op een gegeven moment... Wat is dit voor een bloedzuiger, zeg? Nee. Nee, maar omdat iemand zo je leven binnenwandelt en op een gegeven moment uh, uh, bij je bijna in bed slaapt? Nou, nee, ja, zover ging het nou weer niet. Maar... Nee, maar ik bedoel, qua hechtheid, dat, het opeens, dat je de, opeens ja. heel erg bevriend bent. Dat, dat het zomaar opeens... Dat je... Ja, natuurlijk, achteraf dat, zie je dat, van... dat, dat, dat gebeurt niet zomaar. Ik bedoel, mijn vriendschappen bouwen zich meestal niet zo snel op. Nee. Maar ja, nou ja in die fase wel. Maar dat voelde gewoon goed. Ja. En, en kwam dat omdat zij uh, gewoon een heel warme persoonlijkheid heeft? Of, kan, of weet ze precies hoe ze dat moet opbouwen? En dat is het denk ik meer, ja. Ze weet heel snel in iemands uh, leven ja, de, ja, ja. te slaan. Ja, ja. Ze als ze kan een... heel goed meenemen, en je vertrouwen winnen. het uh, ja. kan heel leuk zijn. Het ja. En, en ja, voelt op een gegeven moment als je er een beetje mee gaat, een soort ziensbegoogeling bijna. Hè? Alsof een soort van... Een nou, als iemand, iemand, ja, dank je. als er iemand een beetje bezit van je, van je neemt, en, en, ja. en zelf eigenlijk dat, dat, dat heb je, ja, zo schrijft hij niet geval op. En dat zo, zo lijkt het te, te zijn. Maar jij ja, was dus een, een, een, een zwak, uh, zielig poppetje, die, die van een man af was en behoefte had aan een beetje aandacht. En dan kwam die meid. Nou dat ja, was het een beetje. Ja, nou ja, min of meer. Ja, nee, mijn wereld stond op zijn kop. Mijn leven stond op zijn kop. En uh, ja, daar was zij ineens. En, en uh, hoe snel uh, werd het dusdanig hevig bevriend... dat je dacht van, uh, dat we op een dag zei van... goh, laten we een leuk reisje maken. En je denkt: ga gewoon gezellig mee, joh. Nee, maar dat, dat zei ze al een hele tijd. Van, uh, een hele tijd We zijn dus maar een paar weken met elkaar omgegaan. Maar eigenlijk vanaf het begin, weet je wat jij eens moet doen? Lekker weekendje weg. Maar, uh, op zich geen rare suggestie natuurlijk. Helemaal niet. Weet je, nee. Dat is natuurlijk een prima zou plan. Het zou ook vriendschappelijk kunnen zijn ook. Ja, nee, dat is prima. En dat waren ook hele normale bestemmingen, hoor. Dat was uh, Milaan of Centropé uh, uh, of uh, zoiets. ja. Maar ja, dat kwam gewoon absoluut niet uit op dat moment. En, uh, maar ze bleef het zeggen, ze bleef het zeggen. En op een gegeven moment uh, opperde ze uh, dat ze naar een vriend kon in Tripoli. Oh, leuk dagje, Tripoli. Wat, wat, wat ja. was er niet ook eerst een vriend in Milaan al? Want ging ja, je, ik ben ja. me te herinneren dat jij ook geen geld had en zo. Ja, en en dat je denkt van ja, telkens verdomme, ja, maar dat wil, ik wil wel heus wel een weekje weg. Maar ja, ik kan helemaal niet betalen. Nee, maar geen dat probleem. Het wordt geregeld, wordt geregeld. Nou, maar, dat wilde ik niet. Nee, dat snap ik. Maar wat, hoe voelt zoiets? Nou, ik zou ook eens, als Jan Roos tegen mij zeggen, nou wordt geregeld, wordt geregeld. Dan ging ik niet mee. Nee, dat dan, dan, dan zou ik denken wat gaat zich daar afspelen? Nee. De kans dat ik een weekendje naar het buitenland maar regel is en is dat klein. alles dan ook nog een keer geregeld is, wordt, is niet heel. Nul. Redelijk verwaarloosbaar. Ja. Tenminste, je, je borsten zijn redelijk groot, maar niet ja, groot, groot genoeg nee, daarvoor. Zie dus ik wat maar zeggen. Dus uh, ja, ja, maar maar hoe werkt dat dan? Je, je zet je natuurlijk dat je zegt, nee, gaat nee, hou eens op. Dat kan helemaal niet. Geen dingen, geen geld aannemen, gevende mensen en zo. En weet ik het ja, allemaal? Ja. En op een gegeven moment. Wat searcht ze dan door wat er gebeurt? Ja, natuurlijk. Nee, ja, het ging door en door en door. En wat ook nog zo was, is dat ze dus... Uh, ze wilde een, een, een boek schrijven over haar leven. En dat uh, wilde ze door mij geschreven hebben. En uh, dat wilde ze allemaal in eigen beheer uitbrengen. Maar waarom was haar leven dan zo interessant om daar een boek over te schrijven? Ja. Het was gewoon een modelletje. Ja. rangs. Ja, met geluk. Ja. Ja. Nou, als iemand tegen mij zegt, die in derde rangs modelletjes... ik wil een boek schrijven over mijn leven, dan denk ik, ik krijg ik lekker de tering. Ja, je nee, leven is allemaal niet interessant. Ja, nee, maar dat weet jij nu. Maar als je, haar, als je niks weet uit de media, want dat is allemaal nog niet gebeurd... en uh, vanuit de media ken je haar dus niet en je ontmoet haar... Nou, dan heeft ze echt uh, overal fantastisch werk geleverd, hoor. Oh, maar dan heb je dat dus Google.nl, toch? Ja, maar ja, daar had ze natuurlijk ook wel weer... Uh... Ze, Verklaringen voor. En dus de, ze, heeft een, ze heeft een soort uh, nep-achtergrond uh, opgebouwd met cv met helemaal Toppie de Joppie. Er ja, zat dan ook prachtige foto's van zichzelf in. Maar ze stond toch ook in de Playboy, Jan? Ja. Ja. Maar daar sta je toch ook niet zomaar? Nou ja, dat ook wel, maar. Nou, je moet er wel iets van allure hebben. Nou ja, ja sorry hoor. Dat, dat, dat, dat, dat helpt. Ja. Ja, maar, er maar ook wel, ja. veel meer dan dat hoeft toch ook niet? Het nee, zijn niet, ja, alleen ja, ja, nee, precies, gevestigde... een, niet alleen maar bekende mensen of gevestigde mensen. Dat is een misverstand. Dat zijn toch niet alleen maar bekende mensen? Het zijn ook gewoon meiden die denken: nou, ik, nee, ik, bedoel ik, ik bedoel I, I take my shot en ik, ik wil daarin. En, uh... Ja, maar je moet wel iets hebben. Ja, wel, zo, zo, zo, zo. ja je moet iets hebben, maar ja, dat, dat had ze blijkbaar, want anders was ze er niet in gekomen. Nee. Maar Bon, die zegt dus tegen jou: ik wil hartstikke graag een boek over mijn leven schrijven. En toen dacht je, nou, dat is een kans. Ja, nee, ik vond dat wel een mooi project. En, uh... Zonder dat je wist of het nou echt een interessant leven was. Ja, maar dat, dat, ja, je kent haar niet, maar dat klinkt allemaal heel interessant hoor, als zij het uh, vertelt. Nou, ik heb heel veel meisjes heel veel onzin zien verkopen in mijn hele leven. Ja. Ik ben er niet allemaal in getrapt hoor, ik heb nog even gekeken of het echt waar was. Ja, ja. Maar, ja. maar dat ben ik hoor, ik ben gewoon niet heel goed van vertrouwen. Nee, ja, ik was iets te goed van vertrouwen, dat is een stuk minder geworden inmiddels. maar ja, dat uh... ook geloof ik. Ja. Maar toen dus nog niet. En, uh, nou ja, ze had dus geld nodig voor dat boek, want ze wilde het allemaal in eigen beheer uitbrengen. Want dan kan je natuurlijk het meest verdienen. Zeker. En uh, nou, ze wist wel een vriend die dat kon. Uh, en dat was die vriend in Tripoli. Tripoli. Die kon dat financieren. Dus als we daar dan heen gingen, kon ze dat combineren. Dus was het ook niet meer zo heel raar dat het allemaal bekostigd werd. Want dan was het gewoon onderdeel van... Een zakenreisje. Ja. Hier, met een beetje gezelligheid. Ja. En toen uh, zei ze Tripoli en toen dacht je, hé, hey, dat is Libië. Ja, dacht ik, dat is wel een beetje een vreemde bestemming. Maar uh, toen, dat was al een beetje onrustig toen daar geloof ik. Ja, het was, uh, Egypte was uh, onrustig. Tunesië was het onrustig. Uh, Benghazi begon het toen ook. Uh, maar Tripoli zelf nog niet. Maar dat, daar heb ik gewoon een enorme inschattingsfout gemaakt. Je dacht gewoon een beetje, beetje, beetje gerommel in de marge. En dan kunnen we gewoon naar Tripoli gezellig toe. Nou ja, ik vroeg aan haar: van hoe zit het daar dan? En uh, weet je, ja, er was echt. Als je op nu.nl keek ook. Er, was nog, er waren nog geen grote rellen in Tripoli. Dus daar, daar kon ik ook niks over vinden. Het enige nee. wat ik op Tripoli vond was de, de, de vliegtuigramp. De vliegramp die daar was geweest. Ja. En uh, ik heb haar gevraagd om dat aan de mensen daar te vragen. Ze heeft gebeld. En daar werd gezegd, ach joh, de media die klopt alles op. En, uh... nee, okay, nou, maar je kan bijvoorbeeld een land, even... in, in, in, in een land hebben in burgeroorlog en dat de hoofdstand daar, daar nog niet zo dat er, daar nog geen burgeroorlog is. Maar dat betekent niet dat er niks aan de hand is. Nee, klopt we, okay. zeggen, hey, we ja, praten ja, straks, we praten zeggen, straks we gaan, met je verder ja. over uh, de, de, dat je naar Libië gaat, want we gaan eerst naar uh, ja, iets minder ver, eigenlijk. Ja, nee, nou ja, er, er, is de, er is vergaderd, Jan, zoals je weet, en uh, dit is dan to, waarschijnlijk toch een van de laatste keren dat u het, het kutspel moet aanhoren, lieve luisteraar. Zelfs de Kabouter vindt het slecht en die maakt het elke week, dus dat zegt wel wat. Maar goed, de, zover is het nog niet, dus... Uh, uh, sorry trouwens, dat we uh, je ja, ja. Moeten, moeten, moeten afbreken voor, voor dit. Het is echt heel onzinnig, maar... Ja? Nou, ik ben benieuwd. Nee, goed, ja, benieuwd. nee dat ja. moet je niet ja. zijn. Ja, nou, dan gaan we wel naar het spel. Eén quote. Drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen ja. radiospel. Ja, ik leg nog één keer uit. In het citaatje dat te horen zitten Zitten drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke drie is natuurlijk de vraag. Bel 0800 en 2. En als je ze herkent. En dan weer ik echt de enige, echte, echte, echte, enige echte, enige, echte echt, Jannen T-shirt. Ja, is het leuk of niet? Jan? Top. Nou, maar laten Om we door. Door. Dan die Het zou wel eens kunnen dat de 87-jarige Italiaanse president Napolitano wiet gaat kweken. En vorig jaar zou hij een vrouw hebben gestart die deed in januari aangifte. Ja, nou. ik, ik, uh, ik zeg even niks meer. Pak jij het even over. Maar vertel eens even, joh. Waar, waar, waarom gaan we ermee kappen dan? Want, en, waarom nu eigenlijk? Want ik bedoel dat we eraf willen. Al jaren. Maar waarom nu ineens dan? Wat, wat was doorslag de doorslaggevende... Nou, dit. Ja, oké. Okay. Super. Nou... Eh, uh, uh, vond even goed toch een fijne rijstafel. Uh, Paul! Paul is eerder kut. Paul is eerder kut? Paul is eerder kut. Nou, dat is ook een leuk antwoord. Nou goed, dat maakt niet uit. Gewoon, hè? Wie hebben we nou aan de, de lijn? lijn. Want ik lijk me toch dat Paul Hallo, zegt... Pa dat oh. Paul zegt, Paul is eerder kut. Paul, Paul die is heel kwaad, dat Paul op de radio. Nee, maar Paul. je zou, je zou, je oh. zou oh. toch bijna chisefreem zijn en zeggen van... Oh, Paul is eerder kut. Oh, Jopie, ah, oh, ah, ah, kut. Oh, ah, Jopie ah, ah, niet. Oh, ja, ja, Paul is eerder eh, kut. Paul! Hey, echt, Janne. Ja, hey, zeg, maar, hey. zeg maar vlug, want we willen er eigenlijk graag vanaf. Kom maar. Ja, oké. Okay. Napolitano, nieuwe president. Ja. Ja hoor. Uh, de stalking, moet ik even over nadenken. Stalking, wie? Oh, ja, ja, van de, van de, van de, van de, de vaccinelichtjesgooierhouder. Ja, ja, klopt. Precies. Heel goed. En nummer drie. Dat is echt weggeven dit. Uh, dat was... Ja, dit duurt echt te lang. Sorry ja. hoor. Ja, sorry. Uh, dag Thijs. Hé, hey, kut. Thijs is hier. Goeie ja, avond, echte Janne. Hé, hey, Thijs. Hey, ja. uh, mag ik hem nog één keertje horen? Ja, maar oh, oh, niet ook. Oh. Ik wist het ook. Ik zit je vragen. Laat me horen. Luister een keer meteen. Het zou wel eens kunnen dat de 87-jarige Italiaanse president Napolitano wiet gaat kweken. En vorig jaar zou hij een vrouw hebben gestart die deed in januari aangifte. Nou. Ja, ik weet hem. Nou, mooi. Ik ga ze alle drie nog een keertje noemen. Alle ja, ja, niet, joh. Ik ben me, me het met te gaan. Ja, tuurlijk. Dat is uh, de vaccinelichthouder. Ja. ja, heel goed. Uh, Abu Talib, ja. die wil. Uh, ja hoor. Ja. De, uh, ja. Uh, ja. De ja. ja. Ja. Is president geworden. Ja. Nou, van harte gelukkig. geen dit. president geworden, dat nee, is fout, maar het zou kunnen het ja. niet wel wordt. Nou, dag. Ja. Super, dankjewel. E ja, veel plezier hey. met het t-shirt. En ook een stuk voor Virginia, Mark en Paul. Tijd voor een mooi stukje muziek. Oh ja? Ja. Oh, dat ken ik ergens van. Dit lijkt wel, die zeikert uh, die, die met die trekzak, hoort die? En kraaien. Korband ah, kraaien. Bal. En kraaien. Of. Kraaien Oh, oh. Wat gebeurt hier? Oh... Ben. En daar is de tijd van my Een <laughs> beetje wel, hè? In a world. Hè? Daar, oh, sta, daar je sta, je sta je dan. dan? Nah. Zag <tiediging> dat... Zo, ben je zag en... dit moment? Dat ze da da da da da da da da da da da da da da da Kun da da ooit echt zijn? je da klaar voor? da da da da Kun je dat ooit echt zijn? da da da je da Dat da da ja, oh, is. Wie is dit? Glennis. ze zingen allemaal door elkaar heen, die mensen. Nee, dat is niet waar. Op zich is het mooi gearrangeerd. Hier is het echt wel een soort van... En, en, en, en nu de viool. Hij oh. oh. zou echt wel beschouwd. Vind ik het best een mooie Ik muziek. Dat rappen, dat doen we straks. Kan je het nu uitzetten en straks verder? Oh, de regen! Godverdikker ja, zeg, wat een mooi hey, stukje ja, uh, het. het kabinet Rutte bezuinigt niet, hervormt niet... verzwaart de lasten, schuift door en geeft de regie uit handen. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Sibinia zegt dat, senior colonist van Elsevier. We bellen even met Sibinia van Elsevier. Hey, Goedemiddag, Meneer Winia, wat horen we nou? Bent u niet zo heel erg tevreden met het sociaal akkoord... wat uh, met veel pijn en moeite tussen de partners en de regering tot stand is gekomen? Nou, uh, dat sociaal akkoord, dat, uh, dat kan op zich niet veel kwaad. Behalve dan dat uh, uh, a je niet moet denken dat we daarmee in welvaart krijgen die we kwijt waren. En twee, uh, als het regeerakkoord een goed akkoord was, dan is het regeerakkoord nu een minder goed akkoord. Want ze hebben de op het punt van uh, arbeidsvoorwaarden sociale zekerheid uh, of vooruitgeschoven of doorgeschrapt. Of, uh, nou ja, dat soort werk. Dus, uh, uh, nou, en er komt nog een derde element bij... Uh, ...dat is dat ik in het algemeen niet zo ontzettend uh, blij ben met poldermodellen... ...waarbij, niet de kiezer, maar een paar vatbondsvisionarissen van de dienst dat maakt. Is er ook niet nog een vierde element, namelijk de belofte van uh, premier Rutten... Uh, ...bij de verkiezingen dat hij zei, uh, pas nou op voor die socialisten, want dat is een groot gevaar... ...en dat hij nu een akkoord heeft gesloten waar, waar de SP zelfs uh, de, de, de, de toeters uh, tussen hun tanden aan het blazen zijn? Ja, nou dat is niet zo'n probleem voor het land, wel voor de VVD, lijkt mij. Ja. Uh, want ja, het past natuurlijk in een lange reeks van uh, beloftes uh, en, en wat, er, wat er op lijkt, die uh, door Rutte zijn gedaan en die, die moeten inslikken. Dus we nou, zijn de vakbonden officieel weliswaar niet socialistisch, maar ze komen wel daar voort. Uh, voor een groot deel uit de socialistische traditie. Dus in die zin passen ze wel in de waarschuwingen die Rutte voor de verkiezingen had... Uh, voor wat zou kunnen gaan gebeuren na de verkiezingen. Ja, ja, de FNV was vroeger in de handen van de PvdA. Nu zijn ze in meerderheid in de handen van de SP. Dus we kunnen toch wel roepen dat het socialistisch is. Nou, ik denk dat het net iets anders is. Ik denk dat de FNV het strijdtoneel is van PvdA en SP. En dat uh, dat, dat ook de reden was waarom zowel de werkgevers van Wietjes... als het kabinet uh, veel belang bij had om um, tolleerd... De beoogde nieuwe voorzitter van de NV in ruime mate zijn zin te geven. Want ze hebben liever, liever een FNV waarmee ze voortdurend kunnen polderen en zaken kunnen doen. dan met een FNV die in, onder de SP-invloed voortdurend actie aan het voeren is. Ja, en Heertjes in PvdA, dat is natuurlijk dat is duidelijk. Nu eh, is het als Kamerwetvres van de PvdA. Ja. Ja, ja. Nou, we hebben natuurlijk uh, die uh, premier Rutte. Ja, ja goed, uh, er zijn meerdere mensen, uh, liever gezegd hier in de Studio 2, die uh, op de beste man hebben gestemd. Een uh, beetje teleurgesteld geraakt. Nou, vreselijk teleurgesteld. Nee, enorm teleurgesteld geraakt. Want die man heeft natuurlijk ons eigenlijk gewoon bedrogen. En, en, nu, en nu gaat hij, naast al die beloftes die hij niet waar heeft gemaakt... liever zeggen 180 graden, andersom heeft hij het uitgevoerd... gaat hij nu opeens roepen dat wij auto's moeten kopen... en hoop moeten hebben op, op, op de groei van de economie. Meneer Lydia, hij wil dat we geld gaan uitgeven, meneer Winia. Dat kan toch helemaal niet? Nou ja, als je het helpt, als je het hebt, dan moet je dat niet nalaten, zou ik zeggen. Maar eh, waar Rutte nu gemakkelijk aan voorbij gaat, is dat het geen niet zomaar is dat er minder wordt uitgegeven in Nederland, omdat in al vijf jaar en zeker is dus in al tien jaar eh, de inkomens, het besteedbare inkomen van Nederlanders achteruit gaat. Eh, dus het is niet zo. ...dat Nederlanders door een collectieve depressie zijn bevangen... ...en dat er daardoor eh, zo weinig wat besteed in de winkels... ...nee, het komt gewoon omdat mensen of minder te besteden hebben... ...of omdat ze bedoeld zijn dat ze als ze een huis moeten verkopen... ...een restschuld overhouden, dus dan zijn ze eh, alvast wat een beetje aan het sparen. Dus er zijn goede objectieve redenen waarom er minder wordt uitgegeven. En dat los je natuurlijk niet op door als minister-president te zeggen... loop nu naar de winkel, koop een auto, koelkast, wat een huis. Maar dat is toch ook van, van, een, van een ongelofelijke domheid dat je dat gaat roepen. en, en Niet alleen hè, met deze werkeloosheidscijfers, niet alleen met deze economische cijfers... maar ook omdat ja, goed, de, de, de, zeg maar het kader wat, wat op de VVD heeft gestemd... die, die, die, die denkt toch alleen maar waar, waar, waar klets die man over joh? Dat wat hebben we ook gezien natuurlijk. De reacties waren niet bepaald lovend de afgelopen tien dagen. Uh, maar, de, de, maar er stelt nog iets. Kijk, uh, Rutte heeft steeds beweerd, en trouwens ook met hem zelfs en anderen, die hebben steeds gezegd van, ja, het, we, we zitten hier niet in een, in een tijdelijk probleempje. We hebben een structureel probleem met de Nederlandse economie. En die bestaat er in belangrijke mate uit dat de economie stilstaat en dat de staat te veel uitgeeft. Nou ja, dat is een soort benadering. En we die zeggen ze erbij, ja, de groei zoals we die gewend waren in. Vorige decennia, die komt voorlopig niet terug. Dus hou er rekening mee. Eh, dat we het gewoon al krijgen. in relatieve zin. Ja. En ja. dat is natuurlijk een totaal botsende. benadering met wat Rutte. tien dagen geleden heeft gegeven. Ja, we komen er een auto. Ja, in de veronderstelling dat dat maar kennelijk de oplossing zou zijn, ja. Maar meneer Wienia, zou je binnen de VVD, misschien weet u meer dan wij... Uh, niet langzamerhand iets krijgen van als dit nog langer doorgaat... dan zijn we werkelijk ook al niet alleen als premier Rutte zijnde... maar ook als partij volledig en compleet onze geloofwaardigheid. U valt ze juist prachtig samen. Dat was wat de VVD ons voorspiegelde. Daar snap je ook wat van. Het is een probleem, moet opgelost, de schuldenlast moet omlaag... er moet weer gewerkt worden, enzovoort. Maar als je dat dan zelf gaat zitten mollen... wie gaat je nog ooit geloven? het bedoel... Ja, je ziet natuurlijk ook dat er, dat er onrust is in de VVD. Je ziet dat, uh, dat niet alleen minister Schippers, maar zeker ook Halber Zijlstaat, de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, uh, dat hij uh, ja, kennelijk al, al binnen zijn fractie ook heeft gezegd, ik ga mij nadrukkelijker uh, als VVD'er profileren. Yeah. En dus misschien ook bij gelegenheid tegen het kabinet, dus eventueel Wat, ja. tegen de minister-president profileren. En hij heeft gisteren nog een interview gegeven. Ja. In de telegraaf waarin hij die, uh, ja eigenlijk zegt van nou ja, als het allemaal niet lukt met het kabinet, uh, dan staat het helemaal niet vast dat Rutte de volgende lijsttrekker is. Maar, maar ja, dat lijkt me niet alleen, dat lijkt me een redelijk objectieve uh, voorspelling, maar als ik dat doe, is het weer iets anders dan wanneer min of meer de tweede mond van de VVD hadden zelfstandigheid Nee, ik heb daar een term voor. Dat heet uh -huh. schijndualisme. Dat kan, het zijn, dat kan het zijn, maar waar ik steeds aan moet denken... en dan moet ik helaas even wel voor excuus terugrijpen... naar iets wat ik een half jaar geleden al heb geschreven... dat was in de dagen na dat het regeerakkoord was geschreven... heb ik een vergelijking gemaakt met een nacht van Smeltzer. Ja. En 1966 heeft de toenmalige fractievoorzitter... van de Katholieke Volkspartij, Noord Smelzer. die heeft toen het kabinet van zijn partijgenoot Kals naar huis gestuurd. Nou, dat, dat, ik heb dat toen niet zo genoemd... maar het zou dus kunnen zijn... Als het geen schijndualisme is, en dat zou best wel kunnen zijn. dat we uh, op enig moment. als bijvoorbeeld de VVD het slecht doet binnen verkiezingen. en die zijn er minstens over een jaar, twee keer. Uh, ja, dat dan. De, de, de, de VVD zijn eigen kabinet. onderhoudsvol. dat kan. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar die mogelijkheid. zit als het ware ingebakken in de Nederlandse strategie van Rutte. Maar wat is er dan met Rutte aan de hand? Kijk, je hebt Rutte één gehad, en dan ging hij dan. Uh... ...een regeerakkoord afsluiten waar, waar, de, waar rechts zijn vingers bij af zou likken. En, mm -hmm. en, en, en nu likt geloof ik bijna niemand zijn vingers af... ...behalve, behalve een paar mensen in de linkse partijen. Uh, wat is, is, is dat gewoon een windvaantje, een strandbal, een chameleon? Wat is dat dan voor man? Want dan, dan heeft hij geen visie, nog ballen. Nee, nou, het lijkt een beetje zo te zijn dat Rutte uh, uh, voortdurend zaken doet... ...met en coalitiepartners en sociale partners. Het maakt niet uit wat voor akkoorden, regeerakkoorden, sociale akkoorden, woonakkoorden... Het lijkt wel op alsof hij het belangrijker vindt om een akkoord te hebben. Hij vindt het, lijkt het zo te zijn dat hij het belangrijker vindt om te regeren, dan met welk doel naar regeren. Ja, maar als nou ja. je nou, dat, dat, dat, dat dat vermoeden wij ook al een klein beetje. Alleen op een zeker moment zal je toch wel eens wakker worden en denken, ik zit nou wat te regeren, maar eigenlijk had ik net zo goed iedereen Samson kunnen heten. Ja, en was ik, was ik, was ik, was ik niet ja. ooit leider van de van de VVD. Maar moet ik dan ook niet de, de, de, de wat liberaal rechtse um, uh, kiezer een beetje Belastingverlaging, Jan, weet je wel? Ja, nog? Nou, dat dat klinkt oh, dat, dat, dat allemaal heel logisch. Maar. Uh, het is natuurlijk ook nog een keer zo dat de VVD nooit eerder de minister-president heeft geleverd. Dat is één. Daar is de VVD een langere tijd waar ze zo gebiologeerd Daar hebben. Het is wel tijd... ooit gehad. Eén nee, keer. De, VVD heeft, de VVD heeft nooit eerder de minister-president gehad. Dat is oh. natuurlijk wel in de 19e eeuw en begin van de 20e eeuw zijn er wel liberale premier's geweest. Maar de VVD bestaat sinds ah, 1948 en hij is de eerste VVD-premier. Nou, en dat was voor de VVD ja, dat was zo geweldig dat ze uh, hem uh, Rutte ongeveer alle krediet hebben gegeven. Ja, tot, tot in ieder geval en Maar bovendien heeft hij natuurlijk twee keer de verkiezingen gewonnen. In die twee keer de verkiezingen wint, kan rare blokken stromen maken. Maar dat vinden ze zelfs bij de VVD, wat natuurlijk ook een soort banenmachine is. Dan kunnen ze zeggen, ja, het heeft niks te maken met de liberale, liberale principes of VVD-beloftes. Maar ja, als we winnen, dan doen we kennelijk toch iets goeds. Ja, dus ja. het einde van dit traject komt ook eerder, als de verkiezingen komen, bij Rutte verliest. Maar u kunt mij vertellen wat, wat u wil, maar de derde keer wint zit er niet echt in, geloof ik, hè? Nee, dat is natuurlijk ook wat besef wat in de VVD doordringt. En daarmee, wat, uh, dan begint het, ik denk dus wel dat er iets minder is dan schijndualisme, wat mensen zelfs, zelfs dat doen. Het zagen aan de poten van Rutte is wat echt is begonnen. En wie gaat hem opvolgen dan? Ja. Nou ja, zelfs als zelfs een nadrukkelijk kandidaat. Ja, hij uh, is een lichtgewicht. Nou ja, misschien is dat zo, maar het, iets beter is misschien niet nu. En mevrouw uh, Schippers? Nou ja, die, heeft, uh, die, die wordt door anderen genoemd. Zelf heeft de slag niet echt uitgesloten, maar die is iets minder... Het kan ze in haar positie natuurlijk als, als lid van het kabinet ook minder makkelijk doen dan zelfs ook kan doen. Maar zelfs is dan onvervroren. Die, die is ongebruikelijk transparant in zijn ambitie om Rutte op te volgen. Op een uh, nette manier of uh, misschien zelfs een iets minder nette manier. Ja, misschien ik wel, misschien wel is... Hennis nog. Nou, Sorry? Janine, Hennis. Nou, Jennis. Nou. Ja, nou, ik ben, ben niet zeker van. Zij is natuurlijk een charmante persoonlijkheid. Nou. Maar of ze nou overal als een, uh, laten we zeggen, als een machtspoliticus of zo wordt gezien, daar ben ik niet zeker van. Goed, Meneer Wien, ja, nog één vraag. Uh, wanneer denkt u dat klopt, het zoetje? Nou, het zijn. De, uh, als, het klopt natuurlijk, zeg ik, uh, nou ja, aan het kan kabinet vallen, als het gewoon is. Ja, daar, daar heb ik het over ook. ja. Ja, nou om te beginnen. Uh, is dit wel een sociaal akkoord en alles wat er uitgeruild en ingeruild en weggegeven is... Eh, kun je voor een deel beschouwen als tijdrekken. Dus dat betekent dat het probleem wat ze nu een beetje onder de, onder de zoden hebben gewerkt... met tegen Pinsjesdag alsnog weer terugkomt. Dus ja. dan kan er ook weer een strijd losbarsten tussen PvdA en VVD... over of er wel of niet extra we zijn op het, het volgend ja. jaar. Dus dat kan eind van het jaar afgelopen zijn... Uh, het kan op ieder volgend moment uh, afgelopen zijn, met name omdat het voortdurend die strijd is. Uh, de economie zal niet aantrekken omdat we allemaal auto's verkopen, kopen, uh, althans niet in de, de mate waarin uh, Rutte dat hoopt. Dus uh, vanaf nu, dat kan op de begin in augustus zijn, het kan ook begin volgend jaar zijn. Bijvoorbeeld omdat de verkiezingen die we dan hebben, gemeenteraadsverkiezingen... Maar ze zetten de het ritje niet uit. Sorry? Ze gaan het ritje niet uitzitten. Die kans lijkt me niet groot, nee. Nee, mij ook niet. Goed, laten we daarom maar bidden. en, uh, dan, ja, hè? Dan, we en dan weer ook en, op ja, en, uh, Nou, hartelijk bedankt voor uw heldere toelichting, meneer Winia. nacht. Ja, slaap lekker, hè. Yes, wat ook, dank. Dag, dag meneer Winia. Tot ziens. Dag. Dag. Echte jammer. Voor zaken, om even lekker erbij te komen. Nou maar, lieve vriendin, uh, Daphne de Boer mee op een uh, gezellig weekendje Tripoli. Voor wat leuke avond uh, bij haar goede vriend. Matazalem, uh, <lacht> <lacht> <lacht> ik Zo spreek je het af. Uh, <lacht> ja, zo spreken je dat uit, man. Je zit dat spiddag te schrijven en je denkt, oh, wat loopt die zin mooi. Al. En als je lees hem dan zelf nog voor voor de spiegel, dan denk ik, ja hoor, dat is precies een jans, een ritme jans, cadans. Nou, dan weet in je niet wat jou... maar ritme en cadans is, Nee, vriend. dat heb ik in de gaten. Gratis... Ja, ja, ja jou ritme en cadans, zijn, dat weet ik wel hoor. Hoe heet die dan, die zien. Moetassim. Malta Sam staat hier. Ja, zo noemde zij hem in het boek. Ja. Dat bedoel ik dus dat gezeik door elkaar heen, jongen. Nee, nee, maar dit is niet, uh, niet fictie tegenover non-fictie, hoor. Dit is gewoon zoals zij hem aan mij heeft geïntroduceerd. Zei, zij wist ook niet hoe die heet, gewoon. Ja, wel, nou, dat, dat denk, denk je zelf. Maar als je moet zien eet en ze noemt een bal, Malta Sam, dan is het toch iets meer, of wel? Nou ja, of het is handig. Oh, ik snap er helemaal geen het later kwam pas uit dat hij eigenlijk anders heette. Oh, o, so. zo! Wat waarschijnlijk ook wel weer verklaarde waarom je het met het koekelen er niet zoveel op vond. Precies. Hé, hey, ik gok maar wat hoor. Ja. Oh. ja. Maar het is ondanks, uh, uh, wat ons natuurlijk toch wel bezig hield, uh, je snapte in de vliegtuig uiteindelijk, maar what the fuck were you thinking? Ja. Yeah. Ja, daar waren we er toch een beetje gebleven. Maar nog een keer, what the fuck were you thinking? Ja, als ik het wist zou ik je vertellen en zou ik dat ook nooit meer doen. Nee, dat, dat, dat, dus misschien moet je er even een kleine waarschuwing uit doen gaan. Dan, al die andere meisjes die gekke vriendinnen hebben en die zeggen kom ga eens mee. Nee, maar of daar Syrie of Op nee, dit nee, moment. Serie, maar, ja, even ja. een momentje. Ja. Dat is even te makkelijk hoor dit. Oh, is te oh. makkelijk. Ja. Ja? ja, achteraf gezien zou ik het niet meer doen. Er was godverdomme burgeroorlog daar in de gang en er zat een dictator op de troon. Ja, klopt. Nee, maar ik bedoel, dit is toch niet een uh, Walibi Flevo. Terwijl ik, daar zou ik ook niet voor goud heen gaan, trouwens, moet ik zeggen. Maar ik bedoel, ja, je, je, weet op, je weet toch wat voor, wat voor pokkerland het is en wat er aan de gang is? Ja, dat is erg... ja, achteraf gezien was het niet zo handig. Ja, hallo. Je kan, je, je maar er weet... zijn wel meer pokkerlanden, daar gaan ook heel veel mensen naartoe. Ik bedoel, Egypte, dat was gewoon nog steeds ook een vakantieland, bijvoorbeeld. Hè? Jan. Ja. Nee, maar ja, kijk, je, je kan het. Ga, laten we het nog één keer proberen. Je kan het gerationaliseren en er zijn vast honderd goede redenen waarom jij daar argeloos heen gewandeld bent. Maar had het ook niet een heel klein beetje te maken met iets van: dit is toch ook wel een super avontuur. Want nou. je wist uiteindelijk je dat, dat, je, dat je dus kennis zou gaan maken met de zoon van. Zou ik dan. Ik, ik, ben, nou, ik ben een scheiter. hè? Maar zou ik al van, van denken: van, nou, ik weet niet of ik dat nou wel wil eigenlijk. Maar, maar dus, dus, kan, het is niet erg, maar je kan toch ook Misschien was het gewoon toch een dingetje dat je denkt... Van, nou, dat is wel een heel spannend avontuur, stiekem toch ook alweer. Ja, maar kijk, dat de zoon van, zij noemde hem dus anders. Dus ik kon hem nergens vinden op Google. Dus ik had wel een beetje van, ja, dat zal dan ook wel grootspraak zijn. Want zij en, zei, je, zij zeiden, dat is wel de zoon van Gaddafi. Ja, ja. En, en toen dacht totaal je, afvallige zoon. Ja, toen dacht je, het zal wel grootspraak zijn. Ja, nou ja, als je hem niet kan vinden op de Google... dan denk je van, nou, oké, okay, het zal misschien... Uh, Nee, maar, maar als iemand zegt, ga even lekker gezellig mee naar Bagdad... dan kunnen we dan de zoon van zo moet zijn. Ook al vind ik hem niet op de koek dan denk ik ja, dat beurde, ga ik niet heen. Nee, ja, dat zou er inderdaad... Uh, dat zou wijzer zijn geweest. Klopt. En ja, is het dan zo makkelijk? Ja, maar ja, je moet je eventjes voorstellen hoe dat gaat. Weet je, je zit zelf in een fase waarin alles op zijn kop zit. Dan is er een vriendin die je steun en toeverlaat is op dat moment... die extreem handig is in het... Meevoeren van mensen, vertrouwen winnen, alles. Zij zegt: Het is goed, het kan. Het is, weet je, ik ben er al duizend keer geweest. Ik ben er ook elke keer weer teruggekomen. Prima, een heel Westers iemand, afvallig van het regime van zijn vader. Komt goed. Hartstikke gezellig. Nou ja. Nee, dat zei ze dus. Ja, goed. Uh, vliegtuig uh, land daar. Ja. En toen? Werden we werden opgehaald door een chauffeur en naar het hotel gebracht. En s'avonds zijn wij uh, naar het strandhuis van hem gegaan. En wat er gebeurde daar? Nou, vrij weinig. Er werd een beetje geborreld en gegeten. is en, uh... het een leuke bloot? En... Ja, hij blootde heel, heel veel, ja. Maar je maakt niet de indruk op mij nog tot zover dat je echt iemand bent die, die zich helemaal thuis voelt... in de, in de strandhuizen van de jetset, van natuur automatisch meteen. Nee. Uh, correct me hier, if I'm wrong. Maar als dat dan, zoals het in het boek beschreven staat... als dat ongeveer een accurate samenvatting is van hoe dat dan toeging... Hm. zou ik daar een toch een wonderlijk, on, ongemakkelijk gevoel krijgen? Zo, nou, dat zo, zou je ook in het boek gelezen hebben, dat ik dat had. Zo'n blowende man en dan zo'n vage andere gast... die er nog een beetje rond schuimt, toch over... Allemaal een beetje op banken hangen en een beetje. Ja, vroeg je nou iets af? Wat doe we? De fuck doe ik hier eigenlijk? Wat, ja. wil, wat wil men van mij hier? Ja, zeker. Maar ja, we waren er al. We waren op zijn uitnodiging. Je kan niet zomaar meer terug. Nee. Je komt het land überhaupt niet uit. Dus je zit daar. En het enige wat ik dan voor mezelf het beste kon doen. was een beetje de rust bewaren. En ik, nou, oké, okay, weet je. is, is hier al de huisker geweest. We komen gewoon weer thuis. Uh... Beetje dom lachen. Kom wel goed. Ja, een beetje zo. Hey, Als ja, je niet onmiddellijk raad. Ik zou het ook op. Zijn, denk ik. die eerste avond al zo. Voor wat heb je me nou mee natuurlijk? Is dit voor. Misschien verwacht je wel of... Wat verwacht je eigenlijk? Nou ja, ik denk dat het daar dus is misgegaan. Ik had daar verder niet zoveel verwachtingen van. Ik wilde alleen maar heel eventjes weg van alles sorens thuis. En meer. Heb ik niet. Ja, maar was het, had je, zag je een leuke wandeling door de stad voor ogen? Of uh, dat je daar nou misschien nou ja, is het... er een leuk feestje of zo? Of wat, wat, wat, wat? Nee, nou, ze had het gewoon voorgedaan. alsof het uh, een soort uh, Istanbul is, bij wijze van spreken. En uh, ja, dat je gewoon, weet je, als zij erheen ging, had ze gewoon een leuk weekend met hem. Gingen ze ergens wat eten en uh, vriendjes? Weer niet. Lekker gezellig. Nou, je was dus in het strandhuis, uh, waren er meer mensen? En hij en een vriend van hem. En jullie met z'n tweetjes. Ja, en wat personeel. En die gast die zat altijd te blowen. Ja. En was het, ook, was het niet even gezellig? Maar ze niet even gelachen of uh, gansenborden? Ik het. Nou, gansenborden niet, nee. Maar, uh, Doen nee. ze dat daar niet? Nou, ja, weet ik niet. Ik heb me ja. niet zo heel erg kunnen verdiepen in de cultuur daar. Maar... Nee, maar ik bedoel, je zit toch niet uh, doofstom aan een tafel? Nee, nee, maar er werd gewoon gekletst en zo. En weet je, hij kende uh, haar duidelijk heel goed al uh, jaren. En uh, nou ja, gewoon zoals uh, jij ook met uh, vrienden of vriendinnen een avond zou doorbrengen. Oh, dus, dus hij zat en af en toe uh, rookte hij een joontje, voor de rest was gewoon gezellig. Ja. Maar nou ja, dan, dan had je het toch gewoon leuk? En waarom had je dan het gevoel, wat doe ik hier? Nou, omdat het helemaal niet zo leuk is als je ergens zit... waarvan je zeg maar, op dat moment pas erachter komt wat zijn rol nou eigenlijk is in het land. Hoe erg de situatie daar is. Op straat zijn er gewoon uh, mensen die stenen door ruiten gooien... terwijl je daar langs rijdt met de auto. En je kan niet naar huis. Dat is niet heel prettig. Nee, maar dat had je toch zeg maar, in de krant kunnen lezen? Nee dus. Dat, het was nog niet daar... En, uh... Nee, maar, maar daar werden zoveel heel veel mensen gewoon door het regime afgeknald. Ik bedoel, het is niet een gezellig land. Nee, klopt. Nee. Maar ja, dat kan ik natuurlijk wel honderd keer herhalen. Nee, maar, maar het is dus een, een foute inschatting geweest. Ja, nee, begrijp ik wel, maar omdat je een volwassen uh, weldenkende vrouw ben als het goed is, dan denk ik, ja, als je daar dan heen gaat, dan ja, dat je daar, dan zit te zeggen, nou, dat is helemaal niet gezellig hier. Dan denk ik, ja, dat, dat, dat had je toch ergens al kunnen weten. Maar dat heb je al gezegd, dat had ik moeten weten, maar Precies. dat wist ik niet. En goed, wat, uh, om, uh, nee. uh, enigszins uh, in verband met de tijd, het lang verhaal kort te maken, jullie gaan nog een avond terug met je tassen en zo, want het hotel voelt ook niet meer veilig. En nee. die tweede avond gaat het dan dus mis. Uh, en we eigenlijk... konden niet naar huis, hè? want ik wilde heel graag zaterdag weer... Uh, ja, uh... Dat ging niet. Nee. De vliegtuig ging pas de dag erna, dus er zat nog met een avond daar. Nou, jullie waren weer uitgenodigd. Uh, je, je, je had er niet zin in wat ik opmaak uit het boek. Maar uiteindelijk loopt het dan daar uit de hand. Je wordt meegelokt die slaapkamer in. En eigenlijk zonder altijd te veel omhaal voor kracht. Dus ik het goed begrijp. Mm -hmm. ja, want het staat daar ook heel huiveringwekkend beschreven in het boek. Van, er wordt er helemaal geen geweld gebruikt. Maar het is meer een soort van, van ja, technische, technische exercitie. Heb je de indruk. Hè? De, de, de, als je het zo leest. Heb je, de, heb je het gevoel dat heeft hij vaker gedaan heeft. Ja. Het ja. was meer een ritueel van hem. Nou ja, ik denk dat hij gewoon uh, het gewend was om uh, vrouwen niet zozeer uh, te zien als uh, mensen. Waar je het heel fijn mee kan hebben of waar je een goed gesprek mee kan voeren. Maar ja, die zijn vrouwen handig voor in bed. Ja. Daar op zich natuurlijk ook niks tegen is, maar dan liefst wel met instemming van bij. Exact. Ja. Maar en, ja, de, uh, had jij de indruk, dat is de vraag die mij heel erg bezig hield, dat hij eigenlijk had verwacht dat jij dat gewoon prima zou vinden? Die indruk heb ik wel, ja, dat heb ik zeker, is dat wel... Uh, de revue review gepasseerd, ja dat ik gewoon dacht van nou het zal wel gewoon voor hem normaal zijn als vrouwen hier dan komen dan zal dat wel bij het horen. Ja Blijf of me minu... misschien uh, Namtalie wel vaker iemand mee waarbij ja, dat, dat, dat zeg maar bij het bij het gerecht hoorde. Het zou kunnen ja dat, dat, dat weet ik natuurlijk. Maar wat was haar rol op het moment dat zeg maar dat dit, dat dit gebeurde? Ik bedoel ze lag je werd slapen. Ze lag te slapen. De kamer ernaast. Oh en dat heeft ze heeft er nooit iets van gehoord of of, of, of van gemerkt of helemaal niks. Uh, nou ja, ze heeft op een gegeven moment een uh, klap tegen de muur gehoord en dat was mijn hoofd. Oh. En dat, uh, dat is alles. En daar heeft ze op gereageerd of niet? Nee hoor, nee. Maar dacht ze niet, god, wat is die meid nou? Nee. Dat is toch wel gek? Dat is een beetje vreemd, ja. Dus is het uh, uh, in jouw ogen een vooropgezet plannetje geweest van Talita? Uh. Oh, dan krijgen we wat juridische dingetje, Jan. Ik denk dat het een vooropgezet plannetje dan is geweest van Talita. Dan, dan kijk je naar nou, dan is het ook goed. Nee, uh, hey, maar zo, zo klinkt het toch? Wat, wat, wat ik er dan vreemd aan vind, het, het, de, de, de, je, ze is, het was als ik je boek maar weer even volg... Uh, net zo oversturen als jij aanvankelijk. De, de, de, het is nog best een hele huiveringwekkende situatie... voor je het land uiteindelijk verlaat. Ja, ja, ja. Hoe zit dat? Want je hebt niet, dat, dat moment nog helemaal niet het idee dat zij... Absoluut niet. Nee. nee, nee. En ook toen we wel weer in Nederland aankwamen... wilde ik gelijk uh, naar de politie toe, de, de maas Zee op Schiphol... En ze ging ook met me mee en uh, ze heeft daar gezeten terwijl ik dus er een melding van heb uh, gemaakt. Ja. En Dus ja, voor mijn gevoel was er gewoon iets verschrikkelijks gebeurd waarvan zij ook uh, geen weet had en waar zij ook heel erg van een indruk was en heel erg van geschrokken was. Maar wanneer schrok ze daarvan? Je kwam uh, bij, bij die ding uit die kamer op een gegeven moment liep je gelijk naar haar toe neem ik aan. Nee, hij kwam de kamer uit en zij kwam terug de kamer in. Oh ja, dat leek ook wel afgesproken. Daar kan je ook niets over zeggen. Uh, maar, en, en hoe reageerden ze erop? Ze ze, oh, meen je dat nou? Of was ze wel heel spontaan uh, geschrokken? Nee, nou ja, ze zag mij en Dat zag natuurlijk niet al te uit. Dus daar schrok ze wel heel erg van. En uh, vervolgens heeft ze me gelijk meegenomen naar de badkamer... onder de douche gezet en uh, ja, gevraagd wat er gebeurd was. En daar kon ik eigenlijk geen antwoord. Ik kon überhaupt niet meer echt uh, iets uitbrengen, dus daar... Uh. Maar ja, leek het er nou op dat ze ook geschokt was of dacht ze van god, ja, een beetje te hand gelopen lijkt wel? Nee, nee, het leek er echt wel op dat ze geschokkeerd was. Ja. Maar dat dan suggereerde toch dat, dat ze dit niet had bedacht dat dat zou kunnen gebeuren. Ja, dat zou kunnen of je bent gewoon natuurlijk ja, een fantastische actrice. Kan. Ja, want het het het, het, het, het nou ja, we, we moeten natuurlijk we gaan zo nog even bij terugkomen voor het laatste blok, want het is bijna tijd voor het nieuws, maar en uh, dan hoor je later, we, we hebben het zo wel over na terugkomst... en de, hoe Trita of uh, carrie ver, ver, verandert uh, in een ander iemand. Maar we, de, op een gegeven moment is die man dus dood. Hoe is dat? Ja, dat was bizar. Dat was een hele vreemde gewaarwording. Want ik, ik weet nog dat ik in de auto zat en ik werd gebeld door een journalist... want inmiddels was dus mijn hele identiteit bekend. En uh, die zei, ja, het zal echt de mooiste dag van je leven zijn, want hij is dood. Dat vond ik een heel onwerkelijk iets. Want ik ben ook terug toen naar het kantoorwerk werkte. En ik ben gelijk op internet gaan kijken. En dan zag je dus overal filmpjes en foto's van hem levend, gevangen en dood. Dat is, dat is zo, dat is niet te bevatten. Maar Iemand... is het toch ook wel fijn dat hij dood is? Nou, ik weet niet. Ja, ik dans meestal niet op iemands graf. En ik had maar hem liever je... hier en daarna gehad. Ja, ja nee, dat is begrijpelijk. Hey, we praten straks met je verder, want we gaan even naar het nieuws van uh, 1 uur. Want dat, uh, ja, dat moet ook gebeuren om 1 uur. Straks terug bij Echte Jan en, en uh, tot zo. Ja, dag.